Ik heb het weer, besteld fokken weer. Hé! Was van koude tenen, koude, oren, koude klauwen. anti vries En ook nog al die regen op je kop. Weinig wind, maar het is helaas een hele koude. zo koud geweest. Een pinkelwagen Zit je je steeds af te vragen Waar Zeg koud hè, AI. Dat doe ik.